ZFN wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. ook Thijssen met het NOS-journaal. In Irak hebben sunnitische milities delen van de steden Fallujah en Ramadi ingenomen. De aan Al-Qaeda gelieerde milities hebben zware gevechten geleverd met het Iraakse leger. Ze belaagden politiebureaus en legerposten, lieten gevangenen vrij en zetten controleposten op. Het leger zou de milities slechts voor een deel hebben teruggedrongen. Het noordoosten van Amerika wordt geteisterd door zware sneeuwstormen en extreme kou. Inwoners is aangeraden voorlopig binnen te blijven. De regio verwacht dat in korte tijd tot 35 centimeter aan sneeuw valt. In New York en New Jersey is de noodtoestand afgekondigd. En op het hele continent worden bijna 2000 vliegtuigen aan de grond gehouden. De Amerikaanse geheime dienst NSA werkt aan een supercomputer die vrijwel alle bestaande beveiligingsmethoden zou kunnen kraken, schrijft The Washington Post. De krant baseert zich op stukken van klokkenluider Edward Snowden. De NSA zou met de kwantumcomputer vooruitgang boeken, maar op korte termijn zal het apparaat nog niet in gebruik kunnen worden genomen. In de vier grote steden vinden vandaag de eerste supersnelrechtzaken plaats. Zo'n vijftien verdachten die tijdens de jaarwisseling strafbare feiten pleegden komen voor de rechter. De meeste belaagde hulpverleners, maar het gaat ook om zaken als vernieling of mishandeling. De rechtercommissaris bepaalt vandaag ook of negen verdachten van de oudejaarsrellen in Veen blijven vastzitten. Fans van Michael Schumacher komen vandaag bij het ziekenhuis in Grenoble... samen om de 45ste verjaardag van hun idool te vieren. Schumacher raakte afgelopen zondag zwaargewond bij een skiongeluk... en wordt sindsdien in coma gehouden. De fans willen met een stille en respectvolle bijeenkomst... hun idool een hart onder de riem steken. De Ferrari-fanclub heeft de leden opgeroepen... om in het Ferrari-rood te komen en vlaggen mee te nemen. Het weer, toenemende bewolking en regen, later vanochtend even zon... maar daarna opnieuw buien, soms met onweer en zware windstoten. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd... maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Say I wanna be Ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter zo so. Rum drinken, denk het aan de zee, mijn minnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter en so. zon. vooruit als die zeemeel. de zouten sneeuw die landt op mijn lippen. Ze is geen vampier, maar ze kan mijn bloed drinken. Er wordt de marnen hier, dan behalen we zingen. Zing het naar de foto's aan de muur van mijn kinderen. De vlinders in de maat, die zijn allemaal dood. Er komt een zure lintworm door de keel omhoog. En de kop van de beest lijkt te veel op mij. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze hebben gelijk, want het is winter is zand. Sometimes I feel like I'm the woman kicking as a racing, and burning up my fuels fighting crime. Kick it back, get on the garbage. Can't get on a date with Superman. Fly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 Where